11 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. De betogers van Occupy Amsterdam hebben hun tenten weggehaald van het beursplein. Ze hadden van de rechter tot 10 uur vanochtend de tijd gekregen om te vertrekken. Volgens de politie zijn de betogers zonder verzet weggegaan... maar hebben ze wel een berg afval achtergelaten. Burgemeester van der Laan had de Occupy-beweging begin deze week gesommeerd te vertrekken. De betogers spanden een kort geding aan, maar de gemeente kreeg gelijk van de rechter. Een schadebemiddelingsbureau looft een beloning uit voor de gouden tip... die leidt tot de aanhouding van de aanstichters van de boerderijbranden in Drenthe. Er is een advertentie geplaatst in het Dagblad van het Noorden. Maar daarin staat niet de hoogte van het tipgeld. Eerder deze maand gingen twee monumentale boerderijen in Rolde en gieten in vlammen op. Volgens het schadebemiddelingsbureau zijn beide branden aangestoken. Op 13 april wordt duidelijk of Kim Jong-un de machtigste man in Noord-Korea wordt. Op die dag wordt de jaarlijkse parlementaire vergadering gehouden. Naar verwachting zal die vergadering Kim Jong-un benoemen op alle sleutelposities in Noord-Korea. Na de dood in december van zijn vader Kim Jong-il... werd Kim Jong-un alleen benoemd tot vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie. Dat is wel een belangrijke functie, maar die geeft hem nog niet alle macht in het orthodox-communistische land. De brandweer in België probeert te voorkomen dat een LPG-tank ontploft... van een tankstation bij Wetteren, langs de snelweg tussen Gent en Brussel. Sinds vannacht staat de tank met 16.000 liter LPG in brand... nadat een auto tegen bovengrondse leidingen was aangereden. De brandweer probeert die leidingen te koelen... en laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Maar vanwege het ontploffingsgevaar is met zandzakken en watercontainers... een muur rond het vuur opgebouwd om een eventuele explosie op te vangen. Het weer. Het wordt een zonnige dag met hier en daar wat sluierbewolking. De temperatuur stijgt aan de kust naar 13 graden, in het zuidoosten naar bijna 20 Ook morgen veel zon, maar het wordt met maximaal 18 graden iets minder warm. Dit was het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie: files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij het Gauw-Aquaduct: 4 kilometer door werkzaamheden. Verderop richting Utrecht: bij knopen Lunette, 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Gouwe 4 kilometer. En ook de werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd 3 kilometer. Verrassingen zijn alleen leuk als ze aangenaam zijn. Dit was de V uit het alfabet van alfabet. Alfabet autolease, verrassend voorspelbaar.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 50 jaar The Rolling Stones. Maandag 2 april. In de Stadsgehoorzaal in Leiden. The Rolling Stones Tribute. Met het Metropoolorkest. De 3 J's. Van Dikhout. Marcel de Groot. Tim Akkerman. Erwin Nijhoff. Elske de Wal. Daniel Brossefen. Ben Saunders. En Charlie Luske. Ga voor kaarten naar radio2.nl. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren... is hartstikke goed voor uw brandstofverbruik, maar... ook wel een beetje saai.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de burger nog wel vertrouwen in de overheid? En vertrouwt de overheid wel de burger? Vertrouwen en veiligheid. Daarover hebben we het vanmorgen. Fred Teven, de VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... zit hier bij ons aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. En de nationale ombudsman is onze gast. Hij is bij uitstek de hulpverlener bij de verstoorde relatie... tussen burgers en overheid. Mogen we het toch zo wel een beetje noemen. Alex Brenningmeijer. Zeker. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Welke partij mogen we eigenlijk achter uw naam zetten? Vroegen wij ons vanmorgen ineens af. Geen enkele. Geen. Onpartijdig. onpartijdig <lacht> Ik ombudsman. sta boven de partijen. Ook dat ook. U bent uh, een, een zelfstandig college... Ja. ja. Uh, luisteraars, u kunt ons natuurlijk ook bekijken. Dat kan via de webcam. Ga daarvoor even naar troskamerbreed.nl. De kranten van de zaterdag. Uh, we pakken eerst het algemeen dagblad erbij. De opening. Alarm om leegroven. Bankrekening via internet. Banken slaan alarm vanwege de cybercriminelen... die via phishing de rekeningen leeghalen. En het cijfers blijkt dat die schade oploopt. Alleen al in de eerste helft van dit jaar, of van 2011... is de schade 11,2 miljoen euro geweest. Um, wij lezen wel vaker, meneer Teven, iets over het uh, leegroven van rekeningen... Uh, van uh, mensen met een bankrekening, ook via skimmen bijvoorbeeld. Hoe zorgelijk is dit eigenlijk allemaal? Nou, het is in ieder geval een trend die je, die je meer voorziet komen. En er uh, is dus op dit moment overigens goede samenwerking tussen enerzijds zeg maar, de, de banken en anderzijds de overheid. Hè. Het kabinet heeft een collega Opstelten, is daar heel actief mee geweest. Die heeft het uh, Nationaal Crime Center uh, opgericht. Dat was al langer gepland, maar dat is er nu eindelijk van gekomen. Hey, de taskforce is ermee bezig? Zeker, uh, maar dat betekent wel dat je die informatie daar tussen zeg maar, de banken en de overheid, dat je ook daadwerkelijk uh, die informatie met elkaar uh, moet uitwisselen, hoe je dat kunt bestrijden. Het zijn er zijn verschillende, verschillende vormen. Uh, al soms wel op internet, soms niet op internet. Mm. Uh, nou, we hebben natuurlijk laatst ook weer uh, gezien... dat uh, op ING, uh, bij ING zeg maar, de, de app uh, dan wel of niet veilig zou zijn. Hoe zorgelijk vindt u het als u dat zo allemaal uh, op een rijtje zet? Nou, het kabinet heeft al bij zijn aantreden gezegd... we moeten in ieder geval zorgen dat, burgers daar wel van, uh, als, dat mensen daar wel van op de hoogte worden geraakt. Dus als, uh, raken, dus als er problemen zijn rondom het internet... als er problemen zijn rondom de privacy van mensen... dan moeten bedrijven, ook privaatrechtelijke bedrijven burgers daar wel over informeren. Het is daarom dat we ook bezig zijn met het wetvoorstel, meldplichten, datalekken. Dat geldt voor meerdere dingen. Dat, dat ziet ook een beetje op dit onderwerp dat als er iets met internet is... als er iets is met de veiligheid van informatie van burgers... dat mensen daar dan ook van op de hoogte raken. En ook zelf voorzorgsmaatregelen. Ja, maar goed, als het natuurlijk criminele activiteiten betreft... en dat betreft het hier, dan is de overheid er toch voor uh, daar iets aan te doen... En dan, dus, toch nog even die vraag herhaald. Uh, uh, je hoort er steeds vaker over. Uh, misschien is het wel erger dan wij denken. Die indruk uh, hebben wij wel eens misschien als burger. Dus nogmaals, hoe zorgelijk vindt u het? Nou, het is, het is zorgelijk. En daarom zetten wij ook in met, uh, met, uh, met opsporingsteams. die op verschillende vormen van fraude, het skimmen, wordt, uh, wordt op meerdere plaatsen in Nederland. Uh, wordt dat aangepakt, maar, de e-fishing e is... uh, wordt, uh, wordt aangepakt. Maar meneer Teven, het is een beetje een wedloop. Tussen de criminelen aan de ene kant en de bank en de overheid aan de andere kant. Kan die wedloop eigenlijk wel gewonnen worden door de good guys? Nee. Of zullen de bad guys het toch winnen? Nou, ik denk dat het, het, is wel, een, het is wel zo is dat er steeds natuurlijk nieuwe vormen. Je, je dicht een gat uh, rond, rondom veiligheid en er, wordt, er komt iets nieuws. Maar aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat we natuurlijk zo ver zijn gegaan met de automatisering, zo ver zijn gegaan met het gebruik van het internet, dat we ook eigenlijk als samenleving niet meer echt terug kunnen. Dus we moeten daar wel uh, op ingrijpen, dat doen we ook. Uh, zowel opsporingstechnisch als in de sfeer van preventie. En uh, nou, we zijn ermee bezig. Ja. Meneer Brenning Meijer, um, dit is nou bij uitstek iets wat de burger aangaat. De, de burger die wil vertrouwen op het garanderen van een veilige samenleving. En als je bankrekening geplunderd kan worden, dan is die, uh, dat veiligheidsgevoel wel heel fundamenteel aangetast. Ja, ja dat veiligheidsgevoel dat raakt twee dingen. In de eerste plaats hoe adequaat kan de overheid zelf die, die criminaliteit bestrijden, maar ook vooral vervolgen. Hè? Komen er eigenlijk wel zaken van? Of kunnen die mensen ertussen uitknijpen waardoor je als vanzelf ziet dat ook heel veel crimineel geld verzameld kan worden... om juist de, de methoden van criminaliteit weer te versterken. Dus dat, dat vormt een, een lek in het vertrouwen. Een tweede punt is natuurlijk de overheid zelf. Hè, want er komt een wetsontwerp voor het bedrijfsleven. Maar voor de overheid geldt hetzelfde... Ik heb afgelopen week een brief aan uh, Logius van het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd. Over de beveiligingsniveaus van DigiD. Want dat is minstens zo belangrijk. Wij zien dus ook dat mensen... Dat uh, is een, even, dat is, dat is een sorry, soort code die elke burger heeft. Hè, om toegang ja, te krijgen. ja, je kunt hem krijgen. Maar het is dus eigenlijk de internettoegang toegang ja. tot, uh, voor de burger tot de overheid. En die wordt steeds belangrijker. Maar als u daar een brief over schrijft, dan is er dus iets mee mis. Ja, want DigiD zegt we hebben drie beveiligingsniveaus. Het derde niveau is er nog niet. En we hebben gezegd, het tweede niveau stelt niks voor. Dus we hebben maar één bazaal niveau. En dat is niks. Maakt dus? u zich daar zorgen over? Zonder meer. Ja, we krijgen daar ook zaken over. Gewoon mensen die ook via de toeslagen bijvoorbeeld geplunderd zijn. En uh, dat is heel erg vervelend. Er is een en, belangrijk dat, dat verschil ik met de beetje. de toeslagen geplunderd zijn. Nou, als iemand zich dat? Uit voor jou uitgeeft, die vraagt dus: jouw identiteit gaat die gebruiken om uh, uh, kindertoeslag te vragen bijvoorbeeld. Terwijl je geen kinderen hebt. En dan zegt de Belastingdienst van sorry hoor, maar u heeft aangevraagd en u moet het maar zelf terugzien te krijgen. Is dat, niet, uh, is dat niet raar? Want als je door uh, uh, je bankrekening bijvoorbeeld geplunderd wordt dan uh, hoef je je helemaal geen zorgen te maken... want dan staat het de volgende dag weer op je rekening teruggestort door de bank. Ja, dat is het grote verschil tussen het de, de bedrijfsleven en de overheid. Het bedrijfsleven die calculeert dit soort risico's in en vergoed ruimhartig. Want ook als je dat bedrag hoort van 11,2 miljoen op het totaal aantal... Transacties is dat natuurlijk klein. Maar bij de overheid zien we dat er een, een soort Pavlov-reactie is van... sorry, eigen fout, lost u het zelf maar op. Van die banken weten we die schade? Weet u ook al hoe, hoe hoog de schade is die er in dit soort gevallen... die u nou noemt, uh, uh, oploopt? Nee, dat zou een goede journalist dus bij de Belastingdienst kunnen opvragen. Maar en, u, u kunt vast wel een schatting doen, want u, u krijgt daar meldingen over. Ja, de, de meldingen die ik krijg, die, die zijn incidenteel. En dan, dan die meldingen betreffen duizenden euro's, maar niet miljoenen. Maar duizenden euro's ja. per persoon dan? Dat kan eventueel oplopen. Maar ja. nee. mensen dus benadeeld zijn. Ja. Maar voor iemand kan duizend euro ook al funest zijn in deze... Lijkt, me, ja. lijkt me wel, meneer Teven dat, uh, dat... Hoe heet het nou ook dat digi digi Meneer um, Teve, dat is toch heel zorgelijk. Dat dat eigenlijk een heel slecht systeem is. Ja, dat, dat, dat hebben we natuurlijk eerder gemerkt met de belastingdiensten. Belastingdienst, nou, als je belastingaangifte eerder. doet, dan uh, maak je ook gebruik van DigiD. Dus ja. dan, moet je ook, dan moet je ook inloggen. Daar zijn ook voorbeelden van dat, dat, uh, dat daar ook fraude mee uh, is gepleegd. Nou ja, en de geschiedenis van de overheid uh, op dit vlak is natuurlijk niet heel positief. Want we herinneren ons nog de digi -nota, hè, De certificering. Ja, die, herinneren van... we, die herinneren we ons nog. Nou ja, de minister Precies. van Binnenlandse Zaken die heeft dit in haar... Uh, in haar Portefeuille zitten op dit moment. Het zat, zat natuurlijk uiteraard bij uh, oud-collega Donder, het zit nu bij uh, de minister Spies. Maar goed, mensen die, en... die, uh, die, uh, die uh, geplunderd worden uh, op de aanvraag van toeslagen bij de belasting en de belasting zegt: uh, Toele Doki, dat is jouw zorg. Ja, nou ja Het is mij bekend uiteraard dat dit, uh, dit plaatsvindt. En er worden ook voorzorgsmaatregelen genomen... zowel door collega Wekers als het de, de, de zaken van de Belastingdienst aangaat... als door Spies als het gaat om de bredere informatisering bij de overheid. Mm -hmm. Hoe daarmee omgegaan wordt. Ik weet dat er ook uh, situaties zijn waar uh, bepaalde lekken ook concreet zijn gedicht... de afgelopen tijd. Maar nogmaals, ook hier voor dit onderwerp geldt... Uh, dat er natuurlijk ook wel actief wordt gezocht door mensen die in strijd met de regels graag in strijd met de ja. regels willen helden. En die zijn steeds opnieuw op zoek naar gaten Tuurlijk, en, en dat, mogelijkheden. Dat zijn dan de criminelen die dat doen. Maar laten we ons nou heel eventjes beperken tot de slachtoffers... want dat is ook waar uh, meneer Brenninkmeijer natuurlijk voor staat. U, uh, meneer Teven, zegt er moet heel veel aandacht zijn voor het slachtoffer. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe lijn ook van, van uw beleid. Zou het nou in dit geval niet ook redelijk zijn... dat in dit geval ook de aandacht vooral zou gaan naar het slachtoffer? Dit nou, zijn denk... onschuldige mensen die geplunderd worden... Via NDG nou, N, N, N is. Bren ik mij een knik Ja, he, trouwens. Ja, ik heb hem niet zien knikken, maar nee, ik zat, maar ik zat even. Ik, zat ik wil even ook wel ja zeggen hoor. Ja. Er, zit, er zit hier een lastig probleem uh, achter. Nee, maar, ja. Voor, ja, sorry. Het probleem is eigenlijk heel scherp in die zin dat ik zie dat het net zo is als het probleem bij de NS en de ProRail, als het ja. misgaat, verwijzen oh, okay. ze naar elkaar. Ja. En wat ik zie, als het misgaat met bijvoorbeeld toeslagen, dan verwijst de Belastingdienst... naar DigiD, en eh, DigiD verwijst naar de Belastingdienst. En ik heb gezegd, zorg nou voor een rode knop op die website... Ja. dat je erop kunt drukken en kunt zeggen... help, ik heb een ernstig probleem, en dat men dan actief gaat... Gaat, en dat dan daarmee dus het slachtoffer gedekt zou Precies. Ja, en dat zou u aan moeten spreken, toch, meneer Teven? Nou, de slachtoffers waar ik over spreek... zijn de slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven... En, uh, en, en zedenmisdrijven. Dus ja. dat zijn soms nog wel slachtoffers... Nou. die nog iets zwaarder hebben dan deze slachtoffers. Maar als je financieel opzichten... geplunderd wordt... is niet zeg niet nee, Maar ik zeg niet... voor mensen is er ook altijd een eigen verantwoordelijkheid. Hè. Dus ik zeg niet dat je die, die fouten bij de overheid... Dat die niet gecorrigeerd moeten worden. Maar het is wel zo dat mensen die financieel geplunderd worden... moeten natuurlijk zelf ook waakzaam zijn. Dus je moet ook wel iets zelf of opletten. Bijvoorbeeld dat geld waar we mee, uh, waar we mee begonnen ja. bij, uh, bij e fishing Als je ziet dat je op een site van een bank terechtkomt die toch afwijkt... en uh, ja. wordt ja. veel voor gewaarschuwd, kan je, natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen... kijk nergens naar, het moet veilig zijn. Ja, nee, maar goed, okay. als de beveiliging dat is iets van je DigiD niet nee, nee, klopt, eigen, dan kun je weinig aan doen. Nee, ja, maar eigen verantwoordelijkheid blijft natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, Laat onverlet dat de overheid ook een taak heeft ja. om zoveel mogelijk lekken te dichten. Oké, okay, maar u uh, tot slot nog even wat dit betreft. U had het over een lek wat gedicht is. Wat voor lek was dat dan? Ja, het is, het is wel aardig om dat soms niet hardop te zeggen. Omdat maar het is wel aardig om het even te vragen. Ja, het is wel aardig om het even te vragen. Maar het is ook aardig om er even geen antwoord op te geven. Want was het sommige, wel onlangs? Sommige, ja, onlangs. En sommige zaken die ja. natuurlijk worden opgelost... die moet je soms ook niet openbaar maken. Want dan creëer je weer nieuwe problemen voor jezelf. En met name ook voor de burgers waar we nu over spreken. Dus, maar was dat, dat bij dan... de Belastingdienst? Nee, het is goed om er niet over te spreken. Want uh, er, is, er, is iets, uh, er is iets gedicht. En dat is gebeurd. En u weet ook... Zowel bij de banken als bij de overheid is het goed gebruikt... dat als je problemen oplost, om ze ook niet allemaal open te leggen. Want dan creëer je weer de nieuwe problemen voor jezelf. Ja, maar goed, even zo goed, denk ik dan... Want we hebben het hier over de Belastingdienst. Dan ligt het toch voor de hand dat het bij een instelling... de overheid betreffende is. Dat zei ik net al. Het gaat ja. natuurlijk om iets de overheid betreffende. Ja, ja maar meer zit er niet in. Of ja, meer meer, meer komt... zit er op dit moment in dit programma niet in. Nee, nee. of maar ik moet eigenlijk zeggen, meer komt er niet uit. <laughs> nou ja, u stelt de vraag en ik zeg... ik Niet geef alles de reden wat erin er zit, komt er opgeven. ook altijd uit. Goed, uh, ik geloof dat wij even naar Hoevelaken gaan... want daar congresseert op dit moment de SGP... en NOS-verslaggever Peter Blok is daarbij. En voorman van der Staaij spreekt, Peter Blok... Ja, die is zojuist begonnen met zijn speech. Hij zegt, we moeten taboes doorbreken. Hervormen zonder taboes. Ja, en uh, hij vindt dat er twee dingen belangrijk zijn op dit moment. De financieel-economische malaise, daar moeten we uitkomen. Maar Nederland zit ook diep in een morele crisis. En dat is de schuld van een antichristelijke afzetmoraal... die een taboe legt op het open gesprek over het beschermen van leven. En dan doelt hij vooral op... Uh, Abortus en euthanasie en uh, ja, leven afbreken, dat mag niet van de SGP. Want het staat in de Bijbel van leven moet je beschermen. Zelf betalen. Peter Blok was dat, vanuit Hoevelaken. We hebben zojuist een klein stukje mee kunnen luisteren van de openingspeech daar van partijleider van de Star. Nou, dan hebben we een, toch nog één krantenbericht, uh, wat uh, niet toch nog is qua nieuwswaarde. Want het is namelijk heel belangrijk en het is vooral ook heel ernstig. En het is toch aardig om het even aan u te vragen over Desi Boutersen, namelijk. Uh, meneer Teven, u heeft volgens mij toen u bij het OM zat nog. Uh, een zaak tegen Bouters, de huidige president in Suriname, voor drugshandel. Uh, geleid, zou ik maar zeggen. Ja, dat, blijft, aan... dat bericht blijft hardnekkig op internet uh, rondzwerven, ja. maar het klopt niet. Nee, nee, nee. Ik, heb, niet de ik, ik ben nooit een officier geweest in, de za in een zaak oh, okay. rondom Bouders. Nee. Okay. Maar dus... u volgt deze zaak wel, neem ik aan? Zeker, maar ja, ja. dat doet iedereen in Nederland. Dus ja. het is, en het is, u niet een... met extra belangstelling? Zeker, uh, want uh, ja, kraag, het kruip waar het niet gaan kan, je blijft altijd kijken naar uh, waar je verleden werkzaam bent geweest. Dus dit is een bijzondere zaak, laten we ja. dat vaststellen. Ja. Er ligt een amnestiewet voor in het uh, parlement daar, als die amnestiewet door zou Komen, dan zou de hele rechtszaak tegen Boutersen uh, worden stilgelegd. Um, uh, gisteren is er een opmerkelijke getuigenverklaring geweest dat Boutersen zelf de trekker zou hebben overgehaald bij de decembermoorden in uh, 1982. Uh, vindt u Boutersen eigenlijk nog uh, iemand met wie Nederland zou moeten kunnen omgaan of zegt u op basis van deze kwestie moesten we die betrekkingen maar een beetje bekoelen? Deze kwestie is onder een rechter, weliswaar een buitenlandse rechter, maar de zaak is onder de rechter. Dus laten we gewoon die rechtsgang, keurig gang laten gaan en kijken wat daarin beslist wordt. Maar u kent het beleid van het Nederlandse kabinet, u kent het beleid van collega Roosendaal, dat dat is ten opzichte van Suriname terughoudend. Maar we hebben wel te maken met het feit dat daar allerlei Nederlandse burgers ook wonen dat er ook nog Nederlandse belangen zijn dat er tegelijkertijd ook nog wel een mate van rechtshoofdverkeer is. Ook wel tussen Suriname en Nederland. Daar hebben we ook met z'n allen belang bij. Hè, dat bijvoorbeeld uh, strafbaar feiten nog worden opgespoord. Dus beleid verandert niet. Dat is een terughoudend beleid. En ja, deze zaak is onder de rechter en dat wachten we Dan af. Maar dat die zaak een hele nieuwe, nieuwe kant... een hele nieuwe wending heeft gekregen, dat is helder. Door deze getuigenverklaring. Ja, meneer mij. U, u knikt ook een beetje. Uh, het is wel belangrijk altijd voor het vertrouwen van de burger... in de overheid dat rechtszaken lopen zoals ze moeten lopen. Hè? Ja, zeker. Vooral ook omdat uh, je toch steeds het beginpunt moet bekijken. Wat was de betekenis van de decembermoorden? Het was dat zeg maar, de rechtsstatelijke elite van Suriname toen uh, om het leven is gebracht. En dat was natuurlijk een zeer ernstig feit. Uh, en, en dan zou je maar één ding kunnen zeggen. Je hoopt dat het recht zijn loop heeft. En dat zou moeten gebeuren door middel van de rechtszaak. Ja, hoe dan ook, tot slot uh, meneer Teven, uh, U zou het wel prettig vinden als uh, Bouterse, de president van Suriname. Voor die drugshandel hier in Nederland nog eens een keer uh, aan de beurs komt? Nou ja, u weet, er ligt een, uh, er ligt een, een, een fonds wat volstrekt onroepelijk is. Precies. En uh, Dat betekent dat het uh, feitelijk zo is dat op het moment dat Boutussen gaat reizen, dat je weet dat er altijd een risico kan zijn dat, hij, dat dat fonds wordt geëxecuteerd. Ja, oké, okay, duidelijk. Nou, uh, dit waren ook met een klein bericht nog over de SGP, uh, de kranten. Weekoverzicht. Het spijt mij vreselijk, maar ik zie geen andere mogelijkheid... dan de fractie van de PVV vaarwel te zeggen en hen te verlaten. Helemaal onverwacht kwam het afscheid niet... na de uitgelekte e-mail van de week daarvoor. Maar het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV... veroorzaakte deze week toch behoorlijke deining in de Hofvijver. Geert Wilders trok het zich zelfs persoonlijk aan. Ik heb het niet voor elkaar gekregen om de boel bij elkaar te houden. Dat had ik liever wel gedaan... Dat is me niet gelukt. De boel bij elkaar houden, het is hem niet gelukt. En dat moet een harde dobber zijn, juist voor Wilders. Die eerder van het CDA eiste dat alle kikkers in de kruiwagen moesten blijven. Vindt Wilders het jammer? Binnen de fractie wordt Hero Brinkman niet betreurd. Na Hero hebben we nog altijd Sissi en Pepsi en Fanta... Het zal vast een vrolijk drietal zijn. Die Kamerleden waren ons nog niet eerder opgevallen. Misschien zaten ze wel vaker dan gedacht bij Brinkman op zijn kamer. Je moest eens weten hoe vaak ik het meegemaakt heb... dat we een heftige discussie hadden in de fractie... waarbij niemand zijn mond open trok en ik vervolgens in mijn kamer zat... en er toch altijd twee of drie uh, fractieleden naar mij toe kwamen... en zeiden, al, we vonden eigenlijk wel dat je gelijk had. Zijn er meer dissidenten? We zullen het nog even niet weten... want na het vertrek van Brinkman... viel de deur van de fractiekamer weer stevig in het slot. Maar Brinkman doet binnenkort met een boekje... Die die deur weer open, kondigt hij aan, dus dat wachten we even af. Weg Brinkman, weg meerderheid onder de gedoogconstructie. To be or not to be, dat is een vraag voor het CDA. Ja, het besluit van de heer Brinkman raakt natuurlijk de steun van de gedoogpartner aan de coalitie CDA-VVD. Dus dat betekent dat we nu met z'n drieën zullen moeten bezien hoe hier verder mee omgaan. Hoe hier verder mee om te gaan, dat is voor de oppositie geen vraag. Die vraagt zich hooguit af wat de coalitie daar eigenlijk nog uitspookt in dat katshuis. Worden er twee kinderstotjes aangeschoven in het katzhuis? Eentje voor de heer Van der Staaij en eentje voor de heer Brinkman. Deze plakbandcoalitie. Een fiets met een zijwiel met nog eens twee zijwieltjes. Diederik Samson, nieuwe P van de A-leider, geeft op zijn eerste dag in functie zijn visitekaartje af. Het is einde oefening voor dit kabinet. En in plaats van naar het katshuis kan premier Rutte morgen beter direct een klein stukje doorfietsen naar de koningin. De premier fietst graag, maar hier piekert hij niet over. De premier piekert trouwens zelden ergens over. Maar Rutte heeft een zonnige karakter mee. Dus hoe hard de oppositie ook schreeuwt. Volgens de premier heeft het vertrek van Brinkman geen gevolgen voor de regering. Mijn opvatting is, het is een minderheidskabinet, daar verandert niks aan. Als je er niks over zegt, dan is het er niet, zo hoopt de premier de golfslag in de Hofvijver te bedwingen. Maar onder de oppervlakte, gist en borrelt het. De klok tikt door. En Brussel wacht op Nederlandse bezuinigingen. Ik heb net in de Tweede Kamer aangegeven dat wij onze. Plannen op 30 april moeten indienen bij de Europese Commissie. En dus gaat het overleg in het Katshuis zijn vierde week in. Officieel vanaf maandagochtend 9 uur. En officieel nog steeds in media stilte. Maar, zoveel, zoveel weten wij wel zeker, gepraat wordt er ook buiten die afgesproken uren. Ook buiten het Katshuis, maar vooral ook binnen de betrokken partijen. En de spanning stijgt. Het wordt er allemaal niet makkelijker op. Tros, Radio 1. Ja, acht minuten voor half twaalf en u luistert naar Trost, kamerbreed aan een tafel. Hier zitten Alex Brennick Meijer de nationale ombudsman en Fred Teven, de VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Om met u te beginnen meneer Teven, um, uh, wordt u trouw elke week door de minister-president geïnformeerd tijdens de ministerraad... over de niet plaatshebbende voortgang van de gesprekken in het katshuis? Het mooie van de ministerraad is dat wat daar besproken wordt als geheim. Dus daar kan ik sowieso wel niks over zeggen. Nee. Maar laat ik helder zeggen dat er, er, is, er is behoorlijke stilte... over wat er in het katshuis wordt besproken. En dat houden we zo. Ja. Vindt u het naar, stilte? Nou, ik denk dat er eerst, uh, eerst een resultaat moet zijn. En dan kan je de stilte opheffen. En het is buitengewoon onverstandig als je onderhandelder bent... om die stilte te doorbreken. Ja, waarmee dus vastgesteld... Volgens mij is dat al een tijdje zo. Met ja. formaties, en met tussenformaties Precies. en met dit soort zaken. Ja, dus ja, volgens mij verandert die ja. niet zoveel. Nou, u geeft het eigenlijk zelf aan. U verklapt toch iets zonder er misschien zelf erg in te hebben. Want uh, als er nog geen resultaat is, dan is er stilte. Dus er is zeer nadrukkelijk geen resultaat. Maakt u zich daar uh, zorgen over? Of misschien wat scherper geformuleerd. Denkt u dat u over honderd dagen nog staatssecretaris bent. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, als u me dat zo vraagt, ja. Ja, dan nou ja, denk ik eigenlijk wel. Over, over geen resultaten dat weten we ook niet. Want ik denk dat er een eindresultaat moet zijn. Dus er zou best tussenresultaten kunnen zijn. Er kan van alles aan de hand zijn, maar we weten het niet. Is dat dan niet zo dat u dan wel van tussenresultaten op de hoogte wordt gebracht? Want ik kan me toch ook voorstellen, u moet straks weer uw handtekening ja. zetten... onder dat wat er voor uw beleidsterrein ja. is afgesproken. Nee, ik begrijp dat u daar nieuwsgierig naar bent. Hoor. Ja. Dat, dat begrijp ik ook goed. Maar we, ja, we hebben nou helemaal met z'n allen afgesproken dat ook we er niks over zeggen. Dus nee, dan, dan, dan zeggen we er ook niet zoveel over. Maar als de, de concrete vraag of ik denk dat ik over honderd dagen nog staatssecretaris ben, die kan ik met een volmondig ja met drie heleboel jaars erachter uitroepteken beantwoorden. Ja. Um, uh, valt er eigenlijk, er wordt gesproken over bezuinigen, hè? dat moet, uh, valt er eigenlijk op uw departement en bij u in uw portefeuille te bezuinigen? Het is altijd zo dat, uh, um, dat er op dit moment al behoorlijk gekneep is. Dat er bij Veiligheid en Justitie heel veel ambitieuze doelstellingen zijn. Uh, ik wijs ook op de politiesterkte. Dat heeft veel geld gekost om de politiesterkte de komende jaren tot 2015 op peil te houden. Dus bij veiligheid en justitie mogen helder zijn. Is de, daar zit niet veel vet op de botten. Daar kan dus eigenlijk niks af betekent dat. Nou ja, er zijn hele ambitieuze doelstellingen van het kabinet. Met name op het terrein, op het terrein van veiligheid. Die kennen we allemaal. Die moeten, dat gaat niet alleen om wetgeving. Maar dat gaat ook gewoon om, om, om, om, om kwantitatieve toevoegingen. Ja. Eh, dus ja, eh, dat, ik, dat, ik zou het niet meteen kunnen bedenken. Nee, want dat is dan ook de boodschap denk ik die u aan uw onderhandelaars heeft meegegeven. Jongens, pas op. Niks bij mij weghalen, nou, ja, want dat, dat kan niet meer. Dat poort nou weer tot. De geheimen van de oh, kassa, nou, dus daar okay. zeggen we nou even niks over. Oké, okay, nou ja, in ieder geval is wel duidelijk... we <lacht> hadden er net al een soort nieuwsflash over, over de SGP. Er zijn jaren geweest dat we uh, uh, uh, zo weinig, zoveel belangstellingen besteden aan de SGP. Een partij die al uh, sinds eeuwen twee zetels heeft in de Kamer. Um, de SGP wordt wel een steeds belangrijkere partij... om uh, die coalitie te laten functioneren... Uh, vindt u dat een prettig gegeven? Nou, de SGP was al belangrijk. Uh, we, we hebben natuurlijk in de eerste dit, dit kabinet had uh, een meerderheid in de, in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Nee, dus het gegeven het was omdat we in de Eerste Kamer uh, voor de 38e zetel afhankelijk waren, soms van Senator Holdijk. Uh, ja. Dat was een gegeven. Maar nu, met het vertrek uh, van de heer Brinkman, is er nog een zeteltje minder waar u op kunt rekenen. En dus is de SGP gewoon nog belangrijker geworden. Ja, maar de, er zijn ook andere partijen die nog steeds heel belangrijk zijn. Want ja. dat vergeten heel veel mensen en voor grote delen van het kabinetsbeleid. Uh, wat, wat niet in het gedogen staat. Ik heb zelf een aantal van die onderwerpen. Dus al, moet ik regelmatig ook een, een, uh, proberen zaken te doen met links, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ja. Maar nou is het, de SGP, de, de van der Stij, de, de partijleider. die uh, vandaag gecongresseerd uh, uh, met zijn partij. die <lacht> heeft uh, ook mede op steun van. Uh, op basis van een enquête in het Nederlands dagblad. Uh, uit die het verhaal dat uh, de SGP wel uh, het kabinet een beetje wil helpen... maar er moet er ook wat in zijn richting gedaan worden. Uh, en er wordt door de leden bijvoorbeeld gesuggereerd... Uh, euthanasie en abortuswetgeving moet worden aangepast. Um, als u dat dan hoort, wat zou dan het antwoord aan die partij zijn? Nou, ik heb daar van, van der Staaij zelf ook al verstandige dingen ja. uh, over zien zeggen. Die zegt er zelf, eigenlijk moeten de leden daar van de SGP niet op rekenen... want dat zit er niet in. Want van der Staaij weet natuurlijk dat het kabinet op het terrein... He, uh, op het terrein van ja. zeg maar, de ethische onderwerpen, laten ja. dan zo... maar in ieder geval geen stappen terug gaat doen. Dus het is, dat is dan nog gelijkertijd mijn antwoord uh, op uw vraag. Ja. Uh, wij zullen als kabinet geen stappen terug doen op de zaken... die er op dit moment ja. zijn. Ja, Vind, bent, u, uh, bent u voor de doodstraf? Nee, daar ben ik niet voor. Daar is het kabinet niet voor. En is de VVD ook nooit voor geweest. U werkt dan samen en u bent mede afhankelijk van een partij... die daar wel voor is. De SGP is namelijk voor de doodstraf. Ja, dat klopt. Het staat in hun verkiezingsprogramma... dat ze daar, uh, dat ze daar voor zijn. Ja, ja. Vindt u dat een nare gedachte... dat je afhankelijk bent van een partij die daarvoor is? Zo'n principieel punt. Nee, nou, ik, ik vind het geen nare gedachte dat je... Uh, want we zijn niet afhankelijk van de SGP. Het is op sommige onderdelen dat het kabinetsbeleid wordt gesteund... Uh, door de SGP. Maar... Laat helder zijn dat nog het kabinet, nog de VVD op enige wijze voor die doodstraf is. En uh, ja, we werken met meer partijen samen, denk ik, die ook standpunten hebben, waar ik ook niet altijd heel erg gecharmeerd van ben. Ook de linkerzijde van het politieke spectrum. Meneer, maar soms werk ik daar heel constructief en goed mee sa samen, als staatssecretaris. Dus dat wou ik ook zo vooral. Meneer Belgij, als u dit zo hoort, en partijen die met elkaar moeten samenwerken, op sommige punten wel, op sommige punten niet. Het principieel punt van verschil is dan bijvoorbeeld de doodstraf. Uh, hoe denkt u dat? dat de burger dit ervaart? Nou, wat, wat, wat heel belangrijk is... is de basis van, on, van de politieke samenwerking. En dat is de vertrouwensregel. Hè. Dus een kabinet moet het vertrouwen hebben. En we zitten wat dat betreft treft in een wat wonderlijke tijd. In die zin dat uh, de regeringspartijen sowieso veel te weinig zetels hebben om dat vertrouwen te hebben. Dus dan heb je de gedoogconstructie. En die is op zich ook mager. Dat betekent dat de, de politieke stabiliteit... als je kijkt naar die werking van vertrouwen en politiek vertrouwen... die is, uh, die is uh, beperkt. Uh, laat ik het zo zeggen, de, het incident van Van de Week... Leidt, zeg maar, zoals onze ons, die, die vertrouwensregel, dat parlementair stelsel werkte toe... dat als de heer Brinkman een andere stap had gezet, dan was het kabinet weg geweest. Dat is dus een, een zorgwekkende situatie. Wat, wat bedoelt u? Hij is eruit gestapt. Ja. Hij is eruit gestapt en hij heeft de PGV, gezegd: Ik ja. gedoog. Maar als ja. hij eruit was gestapt en had gezegd: Ik gedoog niet absoluut. meer, dan was het in één keer af ja, Ik denk ja. dat dat absoluut niet juist is. Dat een verkeerde in waarneming is van de heer Brenningmeier. Ik bedoel, het zou best kunnen zijn dat de heer Brinkman op onderwerpen, bijvoorbeeld dierenwelzijn, standpunten gaat innemen die helemaal niet meer in lijn zijn van de PVV. Dubbele paspoorten bijvoorbeeld. He? Nou, het zou best kunnen, maar dan nog is er een mogelijkheid... en dat was al zo, en dat verandert niet... dat die steun best nog steeds van andere partijen in de, de Kamer SGP komt. Op. bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, dat ja. zou kunnen. Dat was al zo, en dat zal nog steeds zo kunnen zijn. Hmm. Dus het is niet zo dat met het vertrek van de heer Brinkman... en zijn opmerkingen daar nou aan een zijde draaitje... Het, het voorbestaan van het kabinet. Maar ja, goed, als we het dan toch over vertrouwen hebben... hoe, hoe kan nou een burger een, een regering vertrouwen... die voor het ene onderwerp wel en voor het andere onderwerp... ...geen meerderheid in de Tweede Kamer zal hebben. Is dat niet lastig, meneer brennen -Brijs? Nou ja, dat, dat zijn typisch de, de politieke vragen. Dat, dat vindt plaats in de, in de politieke arena. daar sta ik als ombudsman buiten. Wat ik wel bij, het, bij de presentatie van mijn jaarverslag heb aangegeven... Dat, eh, ...dat het voor, als het gaat om vertrouwen in onze samenleving... ...het voor de doorsnee wel erg onzekere tijden zijn. Hè? Want er staan hele grote onderwerpen op, op, uh, op de agenda. Uh, de, de arbeidsovereenkomsten, de arbeidszekerheid... Mm. Um, uh, het huis, de hypotheek, uh, het pensioen. Hè? Dat zijn allemaal onderwerpen die op dit moment ter discussie staan. En dat raakt het, het directe leven van de mensen. Dus belangrijk is dan de zorg van... De, de overheid van de, de regering van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de dat de burgers vertrouwen hebben in het systeem. Ja, dat is heel essentieel. Want, want dat vertrouwen staat nu, mede door deze gedoogconstructie en door alle onzekerheid die daaruit voorkomt. Onder druk, vindt u? Ja, dat kun je zeker zeggen. Het is, het is niet een, een, een rustige tijd waarin wij leven. Kunt u zich daar iets bij voorstellen, meneer Teven? Bij zo'n oh. instabiele... Nou, eigenlijk, eigenlijk kan ik me niet zoveel bij voorstellen. Nee? nee. Oh. La, la, la, laat ik daar nou eens uh, toch, toch helder nee. over zijn. Kijk, ik kan me We wel wat voorstellen wat, wat de heer brengt. Ja, dat moet ik even uitleggen. Kijk, wat de heer mij uh, zegt is, uh, als, hij, als hij het heeft over onzekerheden bij mensen, over hun arbeid... En, hun huis en, en, en zorg, dan snap ik dat. Maar dat dat zou worden veroorzaakt uh, door, door deze politieke situatie... dat zie ik niet. Ik er denk... worden geen beslissingen genomen? Nou, dat, dat is echt volstrekt onzin. Uh, ik denk dat er vanaf 14 oktober 2010 uh, heel veel beslissingen zijn genomen... en dat er ook behoorlijk geregeerd wordt. En we zitten nu even in een een aantal weken... dat er over bezuinigingsvoorstellen opnieuw moet worden geherformuleerd. Maar niet zomaar bezuinigingen? Uh, er, er moeten behoorlijke zaken, behoorlijke zaken worden gedaan door het kabinet. En dat over zoals dat? Zal dat, dat zal en over, gebeuren, over maar zaken... dat betekent dus niet, dat, betekent dus niet dat, um, dat dat ogenblikkelijk wordt veroorzaakt door een instabiel kabinet. Ik zie, dat, ik zie dat absoluut niet. Ik denk dat het kabinet heeft bewezen de afgelopen anderhalf jaar dat tot nu toe heel wat knopen zijn doorgehakt op allerlei terreinen. Ik, wij, ik wijs bijvoorbeeld op de portefeuille bij Veiligheid en Justitie waar echt, waar echt majeure beslissingen zijn genomen. Hè, waar ook de eerste hervorming van dit kabinet er bijna is. Ik noem maar de nationale politie. Toch even een reactie van u nog, meneer Brenninka? Ja, er, er, er moet geen misverstand over bestaan. Nee. In die zin, ik, ik constateer dat het natuurlijk op zich uh, instabiele tijden zijn. Er staan belangrijke uh, vragen zijn er aan de orde. En daarom heb ik de vraag opgeworpen: hoe kan de overheid, hoe kan de regering nog sterker bijdragen aan vertrouwen? Want dat is het belangrijkste in onze nou, samenleving. Nou, ge ge geef eens een tip. Hoe? Um, nou ja, als je kijkt naar het vertrouwen van de burger in de, in de overheid... Dan, dan speelt in de eerste plaats informatie. De burger wil steeds volledig juist geïnformeerd zijn. Nou, daar is geen sprake van, dat hebben we hier vanmorgen weer gehoord. <laughs> de media stilte. <laughs> um, nou ja, dat is een zwak punt. In die zin dat ik als Ombudsman ze nu dan met gefronste wenkbrauwen... kijk naar de informatie die, uh, die de burgers krijgen. Het tweede is uh, dat... Um, uh, uh, uh, uh, als het gaat om het aanvaarden van besluiten, mensen ook graag te voldoende bij betrokken willen zijn. En dat vind ik wel een, een lastig punt in Nederland. Dat als je, als het sociaal cultureel planbureau vraagt van hoe, hoe, hoe kijkt u nu aan tegen de vormgeving van de samenleving, dan zeggen heel veel burgers we willen er heel actief bij betrokken zijn. Ja. Terwijl je ziet dat ons politieke systeem daar naar verhouding weinig ruimte voor laat. Want bij ons is het zo, je stemt eens per vier jaar. Dan je brengt je stem uit, dan komt er een regering en die gaat het verder voor je doen. Precies, en zou die u... spanning wordt groot ja. steeds. En, en, en zou u dan in de situatie waarin we nu zitten, zeg maar, zou u dan zeggen, betrekt de burgers daar ook meer bij? En schrijf in deze onzekere tijden verkiezingen uit? Of? Nou, nee, dat, dat zijn typisch politieke niet. vragen. Maar wat ik, wat ik wel mijn zorg vind... Nou ja, dat, dat ik, is wel, ja? laten we wel wezen. Uw u, u, u woorden wijzen wel naar die route. Nee, er nee, is een onderscheid tussen aan de ene kant de werking van het, het politieke systeem... En, en de aanhang van politieke partijen en verkiezingen. Maar de belangrijke vraag is ook, wat gebeurt er tussendoor? En dan kun je constateren dat we in Nederland een zwakke traditie hebben... om burgers voldoende te betrekken hmm. bij de publieke zaak. En bij de besluitvorming... Ja, he, neem daarom. bijvoorbeeld uh, meneer uh, Rijbroek die in, in België de G1000 heeft georganiseerd. Waarbij hij duizend uh, burgers de heeft schrijver, betrokken. schrijver, David Rijbroek. Ja, ja David Rijbroek. Um, dat, dat zijn initiatieven waaruit blijkt hoe betrokken mensen zijn... hoe graag ze willen meewerken, meedenken. En daar is weinig ruimte ja, voor. Ja, wij zouden ook graag uh, aanschuiven mm. bij het katshuis, Maar ja, het zit er gewoon niet in. Nou... Ja. We zouden niet graag aanschuiven, maar we willen er wel Oké, graag wat praten. uit horen. Maar er was gisteren ja, toch een hele mooie zijn. foto gemaakt van uh, onderhandelaars in de zon. Dus u heeft er toch iets van kunnen waarnemen. Het, ja, ja, ja, het leuke uh, was, we zagen twee foto's. We zagen één foto in de volkskrant, waarbij alle zes de stoelen bezet waren. Mm -hmm. En daarna zagen we bijna dezelfde foto in het algemeen dagblad. En daar waren de twee stoelen leeg. Mm -hmm. Kijk, dan vragen wij ons van alles af. Nou, Misschien wordt er op dat moment nou even onderling onderhandeld weer. En dan komen ze daarna weer terug ja. in die tafel. En dan gaan ze weer verder onderhandelen. Zo ja. stel ik me dat voor. Ja. Je moet soms ook de vader een beetje ja. inhouden. Zo stel ik. Voor. Ja, Eén dingetje wat nog even. Ik weet het ook niet. Ik kijk, ik zie die foto ook dus. Ja, nee, nee goed. Eén um, um, dingetje toch nog. De, in de nrc Handelsblad vandaag uh, staat toch dat er uh, zo langzamerhand een beetje onrust in uw partij, de VVD, begint te ontstaan uh, over de samenwerking met de Pvv. En nou laat ik maar de commissaris van de koningin Noord-Holland even citeren. Remkes, die bepleit zelfs van, nou als het niet kan, dan maar niet. Maar dan moeten we misschien maar met de partij van de arbeid gaan. Die uh, in de VVD is muisstil. Die partij is. Uh, maar nu zo langzamerhand. Beginnen er toch wat uh, geluiden uit voor te komen. Is dit wel de juiste route? Doet dat u iets? Nou, ik vind de VVD een, een, een mooie partij. En dat vind ja. ik vooral omdat er altijd zo goed gediscussieerd wordt. En nou, vandaag wordt er ook in het NRC een beetje gediscussieerd door verschillende mensen. Dus het is goed dat er in onze partij uh, verschillende opvattingen zijn. Het is ook goed dat die opvattingen, en dat ben ik op zich met Nijpels eens, dat, die, dat we die opvattingen inhoudelijk kunnen bespreken. Ook en Niet alleen in het NRC, maar die... vooral ook op, op de plaatsen in de partij waar het moet gebeuren. Ja. Uh, doet Dus, u dus iets? dat vind ik goed. Zeker, ik lees, uh, ik lees vandaag natuurlijk ook die pagina's in het NRC. En wat ja, doet ook het ook dan? Mensen, nou, dat, het, dat, wij in die, dat we een bloeiende VVD hebben. Niet ja, een broeiende ja. VVD, maar een bloeiende VVD. Ja. Hebben. Liberale uh, bloei wordt het vandaag genoemd. In ja, hoofd, maar ik ja. zie het meer als liberale bloei. Dus ik ben daar eigenlijk hartstikke positief over. Uh, en, en dat, dat er critici zijn, dat is ook gezond in een politieke partij. Dat ja. zou heel gek zijn als we bij de VVD geen kritiek is. En het is absoluut niet zo dat alles wordt platgeslagen. Ja, is, dus dan luisteren we luisteren daar goed naar. Ja, de partij ja. liberale huis is uh, ja, een huis ja, ja. met, met vele kamers. Hè? Dus ja, Daar ten, kun je, daar kun je is, verschillende opvattingen. Als het opgeschreven hebben. gaat worden in een boek, zoals uh, van uw partijgenoot Schaap, dan moet de, eigenlijk dat boek moet even wachten. Nou, even wachten weet ik niet. Was maar het wat handiger kan... geweest? Als dat nou even niet... Nou, laten we op zijn minst voorstellen dat het wel wat handiger was geweest. Ja, je kan best... Ik bedoel, was, iedereen, eh... iedereen kan Raten zijn opvatting leuk, hebben, maar... maar het is soms, soms wel handig... als je voor het eerst sinds 100 jaar een liberale premier in het kashuis heeft... die zijn uiterste best doet om voor Nederland belangrijke resultaten daar te bereiken... dan is het soms handiger om met zo'n boek even te wachten. Ja, ja, dat is niet gebeurd. Nou, daar worden we dan niet boos om in liberale kring, maar... Daar fronsen we niet eens de wenkbrauwen over. Maar als u me nou vraagt, was dat wat handiger? Dan wil ik dat wel nee, toegeven. Dat ging over een boek van uh, de eerste Kamerlid van de VVD. Die, Schaap. Ja. Precies, die ja. uh, nog, zich nogal kritisch heeft uitgelaten over uh, de PV. Behoorlijk kritisch. Nou ja, dat mag hij. Ik bedoel, de vrijheid van meningsuiting bestaat. Maar uh, uw collega vraagt, was het handig? Nou Cis? ja, het was niet handig op was dat moment. Handig. Dus, is, dus ja. zijn die uitspraken van uw uh, mede-partijgenoten... die zich heel kritisch uitlaten... over de samenwerking met de PVV vandaag in NRC? Handenblad, is dat dan wel handig? Nou, ik zeg al, de VVD is een discussiepartij. En we, ja. dat is heel goed dat we dat ook iedere keer opnieuw doen. En ik ben ook heel blij dat het, uh, dat, dat gebeurt. En het mag voor mij ook op de congressen en de partijen ja. raden. Want ja, daar moet het uiteindelijk daar moet het gebeuren uiteindelijk als de, gebeuren. de koers aan de andere kant ja. op moet. Maar goed, uw partijleden ze hebben allemaal spreekrecht. En dat is meteen ons leuke bruggetje naar het spreekrecht wat uh, u zo graag wil hebben. Namelijk voor de slachtoffers in uh, de rechtszaal. Dat is deze week besproken in de Tweede Kamer. Een groot deel van de Kamer wil ook zelfs dat slachtoffers mogen aangegeven... wat voor straf een dader zou moeten krijgen. Maar daar bent u geen voorstander van, geloof ik, hè? Nou, we gaan binnenkort gaan we op 21 mei aanstaande gaan we het wetsvoorstel wat ik heb ingediend over het spreker... gaan we onder. Ik heb in dat wetsvoorstel voorgesteld... Om ouders van minderjarige kinderen uh, zelf spreekrecht te geven. Ook hun advocaat. Dus ook de advocaat van die ouders uh, spreekrecht te geven. En ook om de kring van nabestaanden van slachtoffers uit te breiden. Dus dat er ook meer mensen dan alleen één kunnen spreken in de rechtszaal. Ja. Dat houdt het wetvoorstel in. Dat, dat behandelen we in mei. De Kamer wil nu in grote meerderheid eigenlijk uh, zowel aan de linker- als de rechterzijde... wil, wil verder gaan. Iets over de straf uh, En kunnen wil, zeggen. wil iets kunnen zeggen over de verklaring, over de schuld van de verdachte en iets over, uh, over de strafmaat. Uh, ja, daar ben ik om, om twee redenen geen groot voorstander van. Uh, allereerst denk ik dat je verwachtingen wekt uh, in de rechtsstaat... die je niet kunt waarmaken omdat officieren van justitie en rechters... ook met andere belangen dan alleen met de belangen van slachtoffers... rekening te houden, dat is heel vervelend, maar dat is wel hun taak. Uh, en dan zou je bij slachtoffers in ieder geval verwachtingen kunnen wekken... Die, die dan niet uitkomen. En dan kan het op een desillusie uitdraaien. Maar nog belangrijkere reden is dat uh, slachtoffers... of nabestaanden van slachtoffers vertellen nu iets over het leed... wat hun is aangedaan. Die vertellen nu iets over, over wat er bij hun zelf teweeg heeft gebracht. En als ze straks iets gaan zeggen over de schuld van de verdachte... of over de straf die de verdachte zou moeten hebben... dan zou het wel eens kunnen zijn dat ook een advocaat van de verdachte... die verdedigingsrechten die natuurlijk ook nog steeds blijven bestaan... gaat uitoefenen en zegt... ja nu een slachtoffer of een nabestaande dat zegt... dan wil ik daar zo'n slachtoffer of een nabestaande... wel eens even nadrukkelijk nog over ondervragen als getuige. En dat is niet prettig. En dat is voor het slachtoffer of een nabestaande absoluut niet prettig... als nee. dat, zou gaan, uh, dat zou gaan gebeuren. En dat is wel de con consequentie van... als de Kamer zeg maar, dat spreekrecht verder uitbreidt dan het nu gaat. Dan ja, zou het ik ook nog anders kunnen eigenlijk doen. Eigenlijk een beetje een hè? waarschuwing. Hè? Ik, ik zou heel even een reactie van uh, Alex Brennikmeier hierop willen. Zo'n spreekrecht in de rechtszaal. Is de burger daar blij mee? Ik denk op zich wel. Waarbij je natuurlijk niet alleen moet kijken naar het, het, het slachtoffer. Het is altijd een complexe situatie. Maar waar ik, wel, waar ik wel op wijs, als je kijkt naar de positie van het slachtoffer. is het heel belangrijk om je de vraag te stellen. wat, wat vindt een slachtoffer eigenlijk belangrijk? En um, op zich zie je dat in de publieke debat en ook in het politieke debat sterk de nadruk om te liggen op zeg maar, die kant van vergelding hè, en, en zo hoog mogelijke straf. Maar als je goed gaat kijken naar wat mensen in een strafproces belangrijk vinden, dan is het dat ze uh, serieus genomen willen worden en dat hun belangen gekend worden. Dus dat geldt voor het slachtoffer. En dan is er een rol te beginnen bij de politie, de tweede rol is het openbaar ministerie, de officier van justitie. En de derde is de rechter. En die, wat ik heb gemerkt is dat het, eh, dat het zeg maar, in die opeenvolging van spelers in, de, in het strafrecht... niet altijd eh, goed loopt als het gaat om die belangen van, uh, van slachtoffers. Ze worden dus, niet gekend in dat nou, wat hen een goede plek is geven en het, het, goede, zeg maar, het goede gesprek ook aangaan. Hè. Dus eh, het is ook voor een rechter een omslag... dat hij niet alleen te maken heeft met de advocaat van de, de verdachte... Met de verdachte en de officier van justitie. Maar dat daar opeens ook een gewoon mens uh, zit die, uh, die, ja, die op een bepaald. Daar moet je wat mee doen. Moet en ik vind mee dat daar worden veel gegaan. Daar zou veel meer deskundigheid moeten zijn. Zowel bij politie als openbaar ministerie als rechter. Den Haag heeft nu dat slachtofferloket uh, bij het openbaar ministerie geopend. Dat vormt denk ik een goed begin, omdat men daar ook wat deskundiger wordt. Maar wat ik, wat ik lastig vind in dit soort discussies, is dat vaak heel sterk ingezet wordt op van die, zeg maar, van die harde materiële dingen als uh, spreekrecht en dan uh, een, een bepaalde positie... ...en dan invloed hebben op de straf. Terwijl als je gaat vragen wat, waar het mensen om gaat... ...dan gaat het veel meer om serieus genomen worden en hey, niet gehoord op... worden. Precies. Dat, ja, is... Nou, dat, dat, ja. is, dat is wel iets ander uh, geluid dan wat ik gehoord heb. Hè. Het is wel degelijk zo dat slachtofferorganisaties ook... ...met name vanuit die kring wordt uh, ook wel gezegd... ...wij willen ons ook uitlaten over de schuld van de verdachte... ...en over de, over de strafmaat. Daar heb ik van aangegeven wat daar de risico's van zijn... Je zou dat op een bepaalde manier kunnen oplossen. Dat is door het strafproces in tweeën te knippen. Dat de rechter zich eerst uitlaat over de schuldvraag. Een beetje het Amerikaanse model. En dat nadien uh, de straf wordt bepaald. Dan zou er wel een moment kunnen ontstaan, bijvoorbeeld dat een slachtoffer... in die tweede fase van het strafproces... dan hoef je niet meer over de schuld uit te laten. Uh, dan zou je mogelijk iets, iets meer kunnen zeggen. Ja. Dat, dat is een... Daar gaat in Amsterdam uh, een proef mee ja, nou, ja, die proef zal ik moeten afwachten hoe, uh, hoe, ja. uh, hoe ja. effectvol die is. Maar ik denk dat het nu belangrijk is... dat we nu met dat spreekrecht de komende maanden iets regelen... waar à la minuut behoefte aan is. En dat is bijvoorbeeld dat uh, minderjarigen... Uh, die zelf niet kunnen spreken... dat die door hun ouders kunnen worden vertegenwoordigd Zoals in de zaak van Robert dat, en... Dat een, ja, me, en dat Advocaat, geval is. Dat een advocaat van, een, uh, van ouders of van minderjarigen ook zelf kan uh, optreden. En dat we ook de kring van nabestaanden en slachtoffers ja. groter maken. Nog even en andere dingen, een ander aspect erbij betrekken. Vandaag in de Volkskrant een groot interview met uh, uh, Bolhaar. Uh, de, de hoogste baas van uh, de procureurs-generaal. Uh, hij zegt uh, voortaan gaan we het zo doen, dat, of dat, dat zou hij graag willen. Er wordt ook meteen afgerekend ten bate van het slachtoffer met de crimineel die een overtreding heeft begaan. Dus om het maar eventjes huiselijk te zeggen, er wordt uh, uh, een diefstal gepleegd... Nou, dan wordt ook meteen van de crimineel die dat gedaan heeft... bijvoorbeeld zijn scooter afgenomen. Dat is wel een fase verder alweer, hè? met aandacht voor het slachtoffer. Ja, want nou, dat... daarmee wordt dan meteen ook, eigenlijk zonder dat de rechter daaraan te pas is gekomen, wordt meteen iets van de dader afgenomen. Ja, dat is ook wat we als kabinet gewild hebben. Ge ge ge ge ge ge ge u bent hebben. het helemaal eens met wat Bolhaar ja, sterk daarover zegt? Ja, en op, heeft. we hebben dat beleid ook samen in gang gezet. Want daarbij hoort... Voor, vorig daarbij, jaar heeft u dat al bepleit. Vorig jaar he? heb ik dat bepleit. En het wetvoorstel uh, zeg maar, conservatoor beslacht ten behoeve van slachtoffers. Dat klinkt heel dat, mooi. Dat hoort daar ook bij. En wat ja. je daar dan doet, is iemand die op een scooter iemand een oude man in een winkelcentrum omver rijdt. Inderdaad, die scooter meteen in beslag nemen en ook de 400 euro die zo'n verdachte. Op zak heeft ten behoeve van de schade die bijvoorbeeld zo'n slachtoffer dan ook daadwerkelijk heeft geleden. Ja, er dus komt dan, dan doe geen je al een rechter heel... meer aan te passen. Dan. Zeker wel, want die rechter gaat achteraf. En dat kan ook heel snel gaan, want die rechter komt ook snel in beeld, omdat we op dit moment juist in dat soort zaken proberen tussen het moment van het plegen van het delict... en het moment van het berechten van het delict... zo weinig mogelijk tijd te laten uh, verlopen. Dus je hebt ook ten behoeve van het slachtoffer... meteen boter bij de vis. En je hebt niet de situatie, zoals nu al eens voorkomt... dat dit soort zaken, die komen pas soms... op dit moment veel later bij de rechter. En dan krijg je met de situatie te maken... dat van een kale kip niks meer te plukken is. Nee. Nou, dus... dus Alleen het gaat vrij ver, want je in, in dit soort situaties... waar Bolhaar en ik nu uh, gezamenlijk langs een andere weg voor pleiten... ga je ten aanzien van de verdachte, dus iemand van wie de schuld nog niet bewezen is... ga je wel maatregelen nemen om vermogen af te nemen ten behoeve van het slachtoff. Ja, Meneer Breidenkmeijer, komt dit het vertrouwen van de burger ten goede? Maatregelen oh nee. zoals deze, of valt dit ook in de serie harde maatregelen waar u het zojuist nou, aan Aan de, de ene kant beantwoordt het natuurlijk wel aan, uh, aan, uh, aan het, het verlangen naar vertrouwen van, van de burger, in die zin dat uh, uh, slachtoffers vaak ook het gevoel hebben dat, dat ze het nakijken hebben. Ik had de afgelopen jaar bijvoorbeeld een zaak, daar ging het over iemand die, uh, die ernstig mishandeld was en die, die, die daar blijvend uh, door, uh, door geschaad was. En die zag de dader. In een dikke auto over straat rijden. En toen belde hij naar het Openbaar Ministerie en zei hij. Kunt u mij vertellen hoe dit zit? En u zei het openbaar ministerie... ja, wij weten niet hoe het zit met de executie van die straf. Nou, dat zijn hele bittere momenten. En, en daarmee kom je ook uit op, op het tweede, de tweede kant van het verhaal. Dus aan de ene kant is het goed wanneer uh, de, de strafrechtshandhaving effectief is. En, en wat meneer Bolhaar heeft gezegd, kan daartoe bijdragen. Uh, de andere kant is de goede uitvoering ervan. Want wat ik ook wel zie is, uh, het, het is een routine. Het kan ook te routinig matig. Er kunnen ook slordigheden ontstaan staan. En dan krijg je dus het effect wat u zegt. Want er is geen rechter aan te pas gekomen. Dus zoiets kan wel. Maar het is, het is eigenlijk vergelijkbaar met, met uh, het, het op het scherp van de snede ga je het doen. Dat eist hoge kwaliteit van uitvoering. En ja, als dat niet lukt, dan, uh, dan zie ik dat, uh, dat de zaken weer bij mij komen. Omdat mensen geschaad worden. Ja, ja. Het is in ieder geval wel een, een vorm van verhaal halen. Echt. Ja. En uitbetaald worden. Je nou, geld herkijk, terugkrijgen. Kijk, Kijk, de Algemene Rekenkamer heeft onlangs een rapport gepubliceerd waaruit bleek hoe miserabel het is, uiteindelijk toch, met, met, met strafrechtelijke handhaving in nee. Nederland. He, dat er dat, dat, ja, aan de ene kant heel veel geld in gaat zitten, maar dat toch heel veel slachtoffers gewoon het nakijken hebben. Er komt helemaal geen proces. Nee. He, dus in die zin. Alles wat ertoe bijdraagt dat op een redelijke manier dat strafproces effectiever wordt en ook bij de tijd gebracht wordt, in die zin dat het niet een jaar of twee jaar gaat duren voordat er. Daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Maar het moet wel zorgvuldig en goed gebeuren. En, en wat ik merk is toch dat dat makkelijk en erg kan ontstaan van... Uh, ja, we hebben nu de macht en we doen het... en dan, dan heb je eventueel wel het nakijken. Ja, eens. Nou, met betrekking tot... Uh, de heer Berenkma heeft zeker gelijk als het, als het effectiever kan in strafrechtketen, mm. Maar je ziet wel dat als het om misdrijven gaat waar slachtoffers bij betrokken, uit, uh, bij betrokken zijn... dat politie en justitie wel effectiever zijn. En we hebben natuurlijk ook sinds uh, 1 september 2011... de effectieve werking van de voorschotregelingen bij gewelds- en zedemisdrijven. Als je daar een slachtoffer schade leidt ten gevolge van een uh, strafbaar feit. En de dader betaalt niet of kan niet betalen of wil niet betalen. En is het zo dat de overheid de schadevergoeding voorschiet. En dat dan de overheid de komende, komende 40 jaar op die veroordeelde dader gaat verhalen. Dus... Zeker. Een soort vergaansvestiging is dat dat het allemaal veel effectiever kan in de totale keten. Maar juist als het gaat om slachtofferdlikten zijn we wel veel effectiever dan voorheen. Ja. Er komen hoe dan ook uh, waarschijnlijk minder rechtszaken. Meneer Breuning u zei net, uh, het komt vaak niet tot rechtszaken. Uh, dit gaat dan niet over strafrecht, maar over re andere rechtszaken, civielrecht, mensen die het met elkaar aan de stok hebben, bijvoorbeeld buren die het niet met elkaar eens zijn. Dat soort rechtszaken zal er veel minder komen omdat uh, de griffierechten omhoog gaan. Hè? Griffierechten ja. zijn niet dingen waar je recht op hebt, maar dat zijn de rechten die je moet betalen om een Precies. rechtszaak te kunnen. Ja, het is een toegangskaartje tot de ja. rechter wat je moet kopen. En het uh, kabinet heeft uh, bij, de, bij de formatie afgesproken... dat er 240 miljoen bezuinigd wordt op de rechtspraak... door de gifi-rechten te verhogen. Um, ik heb gezien wat de effecten ervan zijn. En die zijn op, een belangrijke, op belangrijke manieren uh, uh, onevenredig. Neem bijvoorbeeld dat een krant mij... Als ombudsman te pakken neemt uh, en, en mij op een manier te kijken zet waarvan ik denk. dan is de enige weg die ik heb. is naar de recht te gaan. Hè? Want er is geen andere vorm van rechtsbescherming. dan procedeer ik tegen een, uh, een groot krant of een. een, te, een, een... Is, is, is dit een, een fantasieverhaal? Wat u is, een u fantasie, of is dit ja, echt gebeurd? Het even, oh, nee, even... Omdat U, u, u, u ja, dat werkt ja, ook ja, als ombudsman een, voor uh, een krant. Dus, uh, oh, dat, dat is toevallig ook, nog, ja. ook een groot bedrijf. <laughs> ja, nee, maar. Ja. Gaaf. Maar goed, dit is even ja, imaginerend. Maar, maar dat je dus lastelijk neergezet wordt en je begint de procedure. Stel nou dat de rechter zegt, nou het, het was wel heel erg, maar het was net op het randje, het kon wel. Dan krijg ik de proceskosten. En dat zijn de gifje-rechten die die krant heeft moeten betalen. En die lopen echt. Dan ben ik failliet. Ja. He, dan moet je zoveel gaan. He, dus er zijn, en ook Kortom, zeker met de verhoging de over... van die griffierechten... die verkleint de kans dat je een rechtszaak zou kunnen gaan aanspannen. Heel veel Zonde mensen nee, denken nou... Het niet meer doen. als je het zoveel het niet meer geld kost, dan, dan doe ik dat maar niet meer. Nee. En U... bij de overheid is dat natuurlijk helemaal sterk in het bestuursrecht. Dat er allerlei situaties zijn dat je bijvoorbeeld... een, boete krijgt, een bestuurlijke boete krijgt van 400. Dat je zelf geef je recht moet gaan betalen dat je zegt ja in redelijkheid moet ik het er maar bij laten zitten. Ja. U heeft daar in uw jaarverslag dat deze week is uitgekomen tegen geageerd. U heeft daar ook vaker tegen geageerd. Er zijn er meer die dat doen. De Raad van State bijvoorbeeld heeft negatief de hoge advies raad, uitgebracht. De de Orde oh, van de Advocaten. Ja. ja. Wat vindt u er dan van dat het misschien toch gewoon doorgaat? Nou ik vind dat, ik vind dat echt het grote verdriet van, de, van, van hoe de democratie op dit punt functioneerde. Namelijk bij de kabinetsformatie is dit plan op tafel gekomen zonder dat het gewoon was, zonder dat het afgewogen was, zonder dat er over nagedacht was. Vervolgens hebben ambtenaren dat moeten omzetten in een wetsontwerp. En dat was een idioot wetsontwerp. dat heette kostendekkend griffierecht. En toen heb ik direct gezegd, dit is onzin. naam is er afgehaald, maar de kern is uh, gebleven. Maar ik was in de Tweede Kamer, omdat de Tweede Kamer... met de Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak... en ga zo maar doen, wilde spreken over dit, uh, deze plannen. Toen kwam van alle kanten het signaal, doe dit niet... En vervolgens hoorde ik vanuit de regeringspartijen. Ja, maar jullie moeten wel een ander plan inleven. voor 240 miljoen bezuinigers op de rechtspraak. Anders. En toen dacht ik. Maar denken is er nou nog een democratie. waar überhaupt redelijk argumenten werken? En, en daar kan ik me echt boos over maken. Ja. dat. Uh, dat ieder regel, redelijk argument gewoon helemaal niet ertoe doet. Nou, dat doet er niet toe. Nou, dat, dat, dat, ja, het, dat, ik, Laat ja, ik dat. al eerst weer spreken dat er niet over is nagedacht. Er is wel over nagedacht, er is ook gedacht over de consequentie... en er is wel degelijk onder, uh, onderkend, ook al bij de kabinetsformatie... want ik ben daar heel nauw bij betrokken geweest... dus ik kan daar iets over zeggen dat die 240 miljoen... een waanzinnig hoog bedrag was als je dat wilde uh, heffen als schriftje recht. Dus dat was wel degelijk, uh, was, is, is daar goed over nagedacht. Maar toch gaat het uh, door... Uh, ja, want uh, dan, de, de Kamer... het, alter, het alternatief, en, en dat is heel democratisch, is dat je dus moet bezuinigen op andere zaken. Dat je bijvoorbeeld moet, moet bezuinigen op de rechtspraak, op de zittende magistratuur. Uh, dat je dan uh, zelf rechtstreeks moet bezuinigen. Dus er is wel over nagedacht. En dat is ook een behoorlijke verhoging, dat hoort u mij ook niet ontkennen. Hmm. En dat die ook ongewenste effecten heeft, dat ben ik ook zeker met de heer Breng het mij eens. Maar als ik denk de de, dat het de wortel aan de bel van de ja, rechtsstaat Ja, dat, dat zijn mooie woorden. Kijk, dat vind u ook, niet. Nee, dat vind ik niet, want ik vind ook dat tegelijkertijd we moet ook wel beseffen dat er heel veel zaken ook buiten de rechter kunnen worden afgedaan. Dat dat soms veel goedkoper is. We kunnen natuurlijk in civiele zaken met elkaar over 100 euro uh, oneindig naar de rechter gaan. Maar we kunnen ook eens proberen te mediaten en dan de zaak buiten de rechter om Zo. te bemiddelen. Dus, omdat, dus dat heronderken ik wel. Maar het is wel democratisch gebeurd. Het, is wel, het, het gebeurt ook democratisch, maar er is wel grote weerstand. Dat onderkennen we ook. Dat betekent wel dat als je dit wetsvoorstel niet doorzet, of dat het om een of andere reden niet de beide kamers van het parlement zou passeren, dan moeten die bezuinigingen wel worden gevonden ja, in het ministerie de... van Veiligheid en Justitie. En dat kan dan ten koste gaan van zaken die eh, ook de rechtspraak betreffen en die minstens zo kwetsbaar zijn. Ja, dus dat we, moeten we ons wel beseffen. Ja, u zegt het is wel democratisch gebeurd, het moet nog gewoon de hele route doorlopen, hè? begrijp ik? Nou ja, ik denk we zijn erover in gesprek met de Tweede Kamer. Ja. Er zijn grote bezwaren, hebben We hebben goed naar geluisterd. Het wetsvoorstel is aangepast. Het is niet zo dat er helemaal niks aan is gebeurd. Dus de boosheid van de heer Brenningmeijer was oorspronkelijk misschien een beetje terecht, maar is inmiddels iets minder terecht, omdat er wel is gecorrigeerd. Oh, wacht even, want daar gecorri gaat meneer Brenningmeijer zelf over. Of er deze dan genoeg gecorrigeerd is. Is, dat is, dat is een hele andere discussie. Dat zullen we met het parlement moeten bespreken. En, en toch ook nog even naar u, meneer Brenningmeijer. Is er genoeg gecorrigeerd? Of zegt u nee, van Nee, er is niet mee? genoeg gecorrigeerd. Okay. En, en ook dat oh. democratische. daar wil ik wel even een uitroepteken bij, bij zetten. Ja. De Tweede Kamer moet er nog over beslissen. En de eerste maar kamer. je ziet dat de Tweede Kamer vastzit aan het regeerakkoord. Hmm. Ja, maar dan, dat gaat van tafel. Hè? Ze zijn nu aan het onderhandelen, er komt een heel nieuw ik stuk. Ik ben bang dat in het katshuis juist deze post niet, niet op tafel <lacht> Oké. Okay. Meneer Teven, toch nog even een vraag. Stel dat de Kamer met een alternatief komt voor dat, bedrag, uh, dat bezuinigingsbedrag. Zegt u dan, nou oké, okay, als jullie iets anders hebben dan... Nou, als de Tweede Kamer nog mogelijk ze zien die je opstelt... en ik niet hebben gezien om, uh, om die 240 miljoen uh, of e extra inkomsten... in dit geval uh, te realiseren. En de Kamer ziet daar wel mogelijkheden voor, dan hoor ik dat graag. En dan slikt u het in? Als er, als er goede plannen komen, dit is een kabinet wat goed luistert naar plannen, het zij uit de Kamer, het zij uit uh, delen van de samenleving, oh. onderdelen of de volledige samenleving. Dus er goede alternatieven komen om met hetzelfde financiële resultaat te komen, laten we goed wat ik zeg. Mm. Dus dezelfde bezuiniging mm. of dezelfde inkomstenkant, mm. dan zullen we daar zeker goed naar luisteren. Maar tot op heden heb ik die plannen niet gehoord. Ik mm. hoor wel kritiek op de griffierechten. Ja. Ik hoor niet de alternatieven die daarbij horen. Maar ja. goed, uh, de, de, de toegang tot de rechter is toch essentieel voor de rechtsorde. Op het moment dat je daar een alternatief qua bezuiniging en dan ging er gingen voor, voor wil hebben, dan ga je toch wel heel ver of niet? Nou, ik vind dat we allemaal... Uh, kijk, de, de rechtspraak is de afgelopen jaren... de zittende magistratuur is de afgelopen jaren... behoorlijk ontzien. door al, Dat door ka kan wel een beetje minder zeggen? Dat hoort u mij niet zeggen. Nou. Maar als er uh, iets gedaan moet worden aan die griffierechten of alles weg of een beetje... dan moeten er op zo'n minst mensen met alternatieven komen. En dat kan ook vanuit de zittende magistratuur komen, die ja. alternatieven. Nou, een klein, uh, misschien toch een kleine lobby nog, meneer uh, Brennickmeier, van uw kant uit in de richting van de Tweede of de Eerste Kamer. We weten dat daar nu een min of meer dissident Tweede Kamerlid zit. <laughs> Wat graag... Een beetje invloed zou hebben op het kabinetsbeleid. Misschien kan hij ze bellen Ombudsman met lobby, lobby het niet in de Niet in de Tweede Kamer. Oh. Maar wat ik wel constateer, en, en dat, is, uh, dat is iets wat een uitroep tegen verdient. Dat bedrag van 240 miljoen in verhouding tot, uh, tot wat er in rechtspraak omgaat, is wel een heel erg hoog bedrag. Dus dat alternatief vinden, dat is een onmogelijke opgave. Dat is het probleem. Ja. Tot slot aan u, meneer Brennink Meijer. Dat jaarverslag uh, ging u, uh, haalde dat al even aan van u uh, als ombudsman... Uh, vooral over het uh, vertrouwen en het gebrek aan, daaraan en het verbeteren van het vertrouwen. Als u nou uh, een, een tip zou moeten geven aan die uh, zes uh, mensen... die in dat katshuis in die tuin zitten te vergaderen... en uh, het gaat over uw onderwerp, dat vertrouwen herstellen... wat voor tip zou u hen geven? Ja, wat, wat ik zie is dat in de politiek er veel nadruk ligt op budgetten en op wetten. En wat ik zie dat een goede samenleving niet alleen afhankelijk is van goede wetten en goede. van de wetten en de budgetten. Mm. Ergens te veel nadruk op wetgeving en, uh, en geld. Het gaat, als je burgers vraagt, wat is voor ons het allerbelangrijkste, dan zeggen ze de manier waarop we met elkaar omgaan. Dus dan zeg ik in de eerste plaats, van, ik vind dat er een beter voorbeeld moet worden gegeven. Ik vind dat hoe de verhoudingen op dit moment uh, zijn, toch vaak gewoon te ruw is. Dat het te ruw wordt afgerekend en dat mensen te, te hard worden weggezet. Wat zegt u dan ook over de regering, over het parlement, het, het voorbeeld wat er daar ja, gegeven het wordt? het voorbeeld ja. wat daar gegeven wordt, maar te ook te hoe het bijvoorbeeld weggezet, ingezet... Dat is bijna een zin van heer uh, Brinkman van de Week burgers die tegen elkaar... Nou, ja, ik denk dat, ja goed, dat peilt er natuurlijk aan alle kanten uit, dat, dat het wegzetten van Oost, mensen uit Oost-Europa en, en bepaalde geloofsgroepen ja, dat, dat werkt heel slecht in de samenleving. Daar heb ik ook eerder aandacht voor gevraagd, dat, dat het wij-zij denken sterk wordt gestimuleerd. En dat is funest voor de samenleving. Dus daarin moet een doen. beter voorbeeld worden gegeven? En een Daar tweede moet... advies? Uh, nog in deze laatste minuut? <coughs> en de laatste minuut is uh, uh, betrek burgers zoveel mogelijk bij uh, de publieke zaak en eh, zorg ervoor dat het minder eh, alleen maar Den Haag, Den Haag, Den Haag is. Mm. Nou, meneer Teven, gaan we doen, hè? Nou, ik denk dat wij al een heel goed voorbeeld geven. De overheid, de overheid moet een goede voorbeeld geven. Dus die moet de moeilijke dingen goed doen. En die moet vooral onschuldige burgers tegen hele vervelende burgers beschermen als nodig. Oké, okay. nou, we zijn er uh, eigenlijk doorheen, zoals dat heet. Als er uh, nieuw, uh, zeg maar een uh, nieuw. Uh, regeerakkoord op tafel ligt. Hè? Zou dat eigenlijk aan uw partijleden... de VVD moeten worden voorgelegd... voordat uh, het naar de partners in de Kamer kan... Vindt u mag maar We hebben ook... een goede tra traditie dat over dit soort zaken binnen de VVD absoluut wordt gediscussieerd. Dat vandaag is ja, de discussie al wel. begonnen. Ja, dat, dat weet u al. Maar ja. dat, dus we nemen. Ik zeg wel, moet dus voorgelegd een worden? Ja, we zijn niet zo van het voorleggen. Ik bedoel, oh, wij, wij, wij kiezen mensen met vertrouwen in het parlement. Uh, de, volksvertegenwoordigers, uh, de partij wijst uh, bewindslieden aan. Een ik congres denk dat, hoeft er niet te komen uh, uh, wat u het nou, Mag er altijd komen. We gaan er zeker over spreken. We gaan dat er niet voorleggen. Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Misschien wel, misschien niet. Misschien wel, misschien niet. Goed, dat is de conclusie. Misschien wel, misschien niet. Dank voor uw komst, Fred Teven en Alex Brenninkmeijer. Want hiermee zit onze uitzending erop. Meer informatie, onze website staat open. troskamerbreed.nl. Wij zijn er volgende week graag weer. Tot dan. Dag. Samen thuis, samen Trost. Na de crisis van 2008 is er bij banken nog steeds niets veranderd. Is islamitisch bankieren misschien het alternatief? Ik heb nog nooit van islamitisch bankieren gehoord. Meer ethisch. Een reportage uit Londen. Het grootste financiële hart van Europa. Dit speelt. Als we het hebben over globaliserende islam... dan is Islamic finance een wezenlijk onderdeel van. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Cornald Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Dat vond, ja, dat vond ik echt uh, een van Dat ja. vond ik al een beetje verzuigd. En swingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de AVRO, Nederland 2.